Met het NOS-journaal. Veel automobilisten vinden het niet logisch Rijkswaterstaat. Een van de aanbevelingen van de onderzoekers was dat er gekeken moest worden naar een andere beleiding. Rijkswaterstaat voelt daar niets voor omdat de extra rijbanen ook als vluchtstroken worden gebruikt. De dienst begint vandaag wel een campagne om het gebruik van de spitstroker te bevorderen. De Rabobank gaat de Duitse consumentenmarkt op, van de week onthult de bank de plannen. De Rabobank is in Duitsland al 28 jaar actief voor landbouwbedrijven, maar nu wil de bank ook de particuliere markt op. De bank ziet die markt als erg concurrerend en wil verder tot volgende week niets over de plan kwijt. vn gezant Kofi Annan heeft opnieuw zijn zorgen geuit over de situatie in Syrië. Zijn woordvoerder noemde met name de situatie in de steden Homs en Haffa. Daar zouden door de strijd tussen opstandelingen en regeringstroepen veel burgers geen kans meer op kunnen... Annan heeft aanwijzingen dat het regeringsleger bij Haffa de opstandelingen bestrijdt met mortieren, helikopters en tanks. Vandaag wordt ook op andere plaatsen in Syrië weer gevochten. Daarbij zouden zeker 33 doden zijn gevallen. In Benghazi in het oosten van Libië is een konvooi van de Britse ambassade beschoten. Het is niet duidelijk of daarbij iemand gewond is geraakt. Ook is onduidelijk wie er achter de aanval zit. Benghazi was het bolwerk van het verzet tegen de Libische leider Gaddafi. Rond die stad wordt het de laatste tijd steeds onveiliger... De medewerkers van het internationaal strafhof die vorige week in Libië werden aangehouden blijven nog zeker anderhalve maand vastzitten, heeft de openbaar aanklager in Libië laten weten. De vier werden donderdag opgepakt toen ze op weg waren naar Saif al-Islam, een zoon van de vroegere Libische leider Gaddafi. Volgens Libië zaten er staatsgevaarlijke documenten en een pen met daarin een camera bij de spullen voor Saif al-Islam. Het strafhof wil dat Saif al-Islam wordt uitgeleverd, maar Libië is van plan hem zelf te vervolgen. Het weer vanavond bewolkt en wat buien bij een graad of 13. Ook morgen vrij veel bewolking en enkele buien, maar ook af en toe zon. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Het slechte weer zorgt voor een drukke avondspits, veel vertraging bij Rotterdam en Utrecht. In totaal 185 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij knooppunt Ems 5 kilometer. Verderop bij de af Bunschoten nog eens 5. Richting Amsterdam tussen knooppunt Hoevelaken en Eembruggen 9 kilometer. A12 daarna richting Arnhem tussen knooppunt Ouderen en Bunnik 10. A13 daarna Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein 11. Op de A16 Breda Rotterdam. Voor het knopen 6 kilometer. A20, Hoek van Holland richting Gouda. Voor het knopen 10. Richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 5. En verderop bij het knopen nog eens 6 kilometer. A27, Utrecht richting Almere bij Beeldhoven 7. A28, Utrecht richting Amersfoort. Voor de Alwet Dendelder 6. En verderop bij de Alwet Maarn 5 kilometer. Dat was een aanrijding. Daar zijn alle reisrokken weer open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Schoppen speelt hij sax in de harmonie. En hij staat in de golf van het elftal van de school. Nee, aan.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 Joeger bliksem door de lucht, maar de jaren die verzachten, wij hoeven niet meer op de vlucht. Want jij, jij en ik, wij bewaren al jaren een groot. En ik weet, ik vergeet op den duur al mijn twijfels en schroom. er wel weer een stilte en ooit komt er zeker verdriet maar wat er ook mag gebeuren uit de weg gaan doen we het niet want kijk. Ik vergeet op den duur al mijn twijfels en schroom. De lijden waren al jaren groot. En ik weet, ik vergeet op den duur al mijn twijfels en schroom. Ik al zei op deze cd doen uh, diverse artiesten mee. Uh, Pauw de Leeuw, Poliks doet er mee. Willem Rozenboom, Mick Walskraats doet mee, Gerard Vlok.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 Ik heb al liedje zo opgespaard voor ooit, maar weet maar nooit. Viski is half voor, maar ooit dan stop ik helemaal nooit. ooit. Laskeur ooit. Lasker ooit.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 Als je ooit nog eens komt, als je ooit een hart van spijt, als je ooit terug bij mij komt, moet je weten, mij hart er niet.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 door uh, Erwin Stijlen en dan heet het ineens Schitterend Vandaag. Het is laat op de avond. Ze denkt weer dat niets haar staat. Ze post op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 En dat wordt dan uh, met, uh, met andere woorden. Zo zijn er uh, uh, deze Martin van der Starre, Ferrie van Leeuwen, Esther Hart. Zijn ongeveer de zangers die op deze cd staan. Het is een dubbellaar geworden uitgebracht door, uh, door Radio 2. Speelt op mijn pijn met zijn woorden. Legt op mijn leven zijn lied. Zingt hij dan zink ik, verdrink ik. Zingt hij dan zink ik.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 Sting en Fragile Heet nu ineens Breekbaar Er vloeit weer bloed Als vlees voor ijzerswicht Droogt het in de kleuren Van het avondlicht De regen s'nachts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 zijn steeds een stee tranen laat. Een regen van pijn, een regen van pijn. We'll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 Dat sfeertje hing hier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 Ik moest afgaan op de geur. Maar, zei de weerman Ontvangen is onze baan. Ik check je aan.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 Straks zijn het als een barones. een maal in China, zat diep in Kajamina. Wat dan nog tussen haakjes als je zo bent geaard? Parven moest Chanel zijn, geen auto maar een sneltrein. is precieus. Het is een woord maag, dampers kruiden op naar Pinakini, ik op een goddopraan. Blijf eens haast je hard op haar. Wat, is ze willig zwak, dartel als een krosse kat. Dan ogenblikkelijk buiten adem, tijdelijk van haar apropos. Ze maakt je wild en dood.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 We're Hoe is het We het daar maar niet over hebben. Hoezo? De vrouw heeft de benen genomen met mijn beste vriend. Echt waar? De baas heeft me verleden maand op staande voet ontslagen. Okay. Ik heb de laatste week geen cent verdiend. Dat is niet veel. Ja, voor de rest mag ik niet klagen. Oh, ik oh, wel. De bakker levert ook niet meer totdat hij is afbetaald. Oh. En de man van de garage heeft mijn auto teruggehaald. Oh, nee. En mijn fiets is gestolen zodat ik dus lopen moet. Ja, ja, maar maar ja, maar de ja, de dus. voor de rest. Tot ons oh, Oh, oh wel mijn hond moet bevallen en mijn kat is kroos. Oh. Mijn zuster en mijn vriend en is nu in de laatste dagen. Mijn vloer viel van de trap en brak zijn pols. Nee, hey, pijnlijk. Voor de rest mag ik niet wat. Alhoewel, oh, onlangs met die storm ja. je de pannen van mijn dag. Oh. Precies op het moment dat in de keuken brood uit. Dus ik ren naar de keuken ja. en ik verzwing mijn voet. Hey. Ja. Scherp, een... Mooi, nou we gaan we maar gauw wat te drinken. De man van de belasting met een dwangbevel ja. stond plotseling voor mijn deur, dus ik zal hem uitstel moeten ja, gaan. Schulbeijzers blijven hangen, wel. mijn bel. Maar voor de rest, voor de Nee, we hebben gewoon nog eentje van. Moederkop logeren, ja, ja, ze neemt de zusters mee. Toen ik me vanmorgen bukte, viel mijn bril in de wc. Mijn verloofde gewoon vertellen dat ze trouwen moeten. Voor de ja, oh, wel Mijn kat is haast gestrikt, in is de kattenbrood Mijn vader is gepakt, hij zat stond dronken in zijn water Mijn hond werd bijna overheen toen ik hem vloot nou, maar voor de rest ja, mag ik niet kwalijk nee. Nou, ik moet straks naar het ziekenhuis met mijn me gebroken poot. Oh, komt Die heb ik gekregen door een gevecht met mijn vriendin de rechtvinding. Zij is nou terug bij hem, maar dat heeft maar geen bliksem. Ja, ja, voor komt de rest is alles, alles, alles goed. Schat? Nou, hollandig ja. maar hè. Ja, dus hoor, het is goed één ja. Ik denk, ik zal eens vragen hoe het met u is. Maar... Ja, ik denk, ik geef eens antwoord. Ja. Dacht ik ja. zal het nooit meer vragen. wil niet meer doen. Dat verder alles goed voor de rest goed. Kan alles feestje maar voor de reis kan alles goed. Oh well. Begin de dag met een lach, iedere dag. Dan kan je niks gebeuren, vooruit met de geit, straks het is tijd. Je bent verflokt maar één keer en dan hierna niet meer. Begint de dag met een lach, die iedere nacht. Het gaat vanzelf wel regenen, wat komen moet komt. Daar doe je toch niks aan. Het maakt niet uit wie of je bent, het dus valt niet uit wie of je bent. Aan alles komt altijd een in. alles komt altijd een. Er dus zit niet bij de pakken neer. Er dus zit niet bij, de pakken neer. En maak je niet te grote zorgen. Op morgen. Een Zoals het gaat, en straks is het te laat. Begin de dag met een lach. Oh, iedere dag. Het gaat vanzelf wel nou regenen. Wacht over goed, komt. Daar doe je toch niks aan. Maar het maakt niet uit, pardon.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 Gelezen. Wat nou, staat erin? Het rek van de buurvrouw staat open. Wat zeg u nou? Het van de buurvrouw wat staat open. zou een titel voor een liedje zijn, weet u dat? Het, van de, buurvrouw nou, wat, wat, wat, op. het van de buurvrouw staat open. het van de buurvrouw staat open. dat is het niet een beetje. Ja. Het van de buurvrouw is niet dicht. Het is een beetje een lullig liedje. Als ik ik vind is wel mooi. Ja. En ieder kan Staan er nog meer in de krant, uh, wat precies Ja, Dat precies gebeurd. is een heel verhaal staat er hier. Oh, van. vertel u eens. Uh, hier heb ik het al. Het gaat er dus over buurvrouw Jansen, die woont naast me in het straatje. Ja. Ze heeft een heel leuk tuintje met wat bloemen en een paantje. Uh, ja, ja. Er staat een heel leuk hekje voor, daar kun je door naar buiten. Maar jammer is, het hek kan niet op slot. Uh, is het van de niet, we hebben het lied. Oh, ja. Het hek van de buurvrouw staat open. gaat lekker. lekker. Van de buurvrouw is er niet dicht. En ieder kan er zomaar maar En ieder kan er zomaar binnen lopen. En het tocht, en het is geen gezicht. En het tocht, en het is geen gezicht. Wacht, ik heb nog meer ja, we er is wat dan. een informatie. Hè? Wanneer het hekje open staat, moet wel nou weer naar buiten. Niet om het hekje dicht te doen, maar om het hek te sluiten. Ze vond dat heel vervelend en ging naar een ijzerzaakje. Daar kocht zij voor haar hekje toen een slot. Nou, dan moeten we de tekst veranderen. Het hek wat we dan? van de buurvrouw wat stond. Oh, oh, oh, oh, dat stond er er oh, oh, Het hek van, van de, buurvrouw de buurvrouw is nu is dicht.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 Gedachten dwalen af, terug naar lang geleden. Ik zie mijn vader naar mij lachen, als ik met hem speel. Mijn opa's verhalen, die nemen me dan mee. Naar de schepen en de krachten en de vrienden, die hij achterliet op zee.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 Was Robin van Beek live met muziek van James Taylor... met zijn eigen woorden, Nederlandse teksten. En dit is Vera Man van de CD, Nooit geproefd. Een ijzig hallo. Met een ijzig hallo... Kom je onze kamer binnen? Ik probeer iets liefs te zeggen... maar ik weet niets te verzinnen... want wat ik eigenlijk ben is al duizend keer gezegd en de vele vele ruzies zijn nu al zo vaak bijgelegd en ons knokken voor wat warmte lijkt een eindeloos gevecht is het zinloos te zoeken naar een stukje van toen is het zinloos op een lach of een zoen is het zinloos te wachten tot het anders zal zijn. Is het zinloos te vechten voor de schoonheid?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 It's in Hij produceerde deze CD en uh, alle nummers die zijn geschreven door uh, Hans van Eyck. En ze zijn uitgebracht in 1993 en alweer. En dat was het jaar waarin de CD nooit geproefd uitkwam van deze Vera Man Een andere trek van de CD. Er komen steeds meer bejaarden, als ze zijn vertoverd. Van Roland Verstappen. Vrugel waren het goed geregeld, allemaal samen in bejaardenhuis. Vrugel waren het goed geregeld, allemaal samen in bejaardenhuis. Nu zitten ze van onze erfenis te zeppen in hun afbetaalde huis. En je zou het echt niet zeggen, maar als bejaarden worden echt niet aan. Zou het soms niet zeggen, maar als bejaarden worden echt niet oud. Als je een jaar of twintig vol oud, als bejaarden doet het heus niet fout. Speel je aan man Denk eens als biaden, het is eigenlijk best wel fijn. Denk eens als biaden, het is eigenlijk best wel fijn. Een beetje voor de ram, gaan zitten lauwen en gratis koffie bij de Albert Heijn. Yeah. Het ergst is het nieuw. Aggressief en hulverontrustend soort. Mmm, het ergst is een nieuw, agressief en hulverontrustend soort. Het is de handbejaarde die de bij een modern hoort. Laat me horen. Dit probleem? Ja, ik wou dat we het Hoe tackelen we dit probleem? Ik wou dat we het alle wisten. Maar de bejaarden van Tegensmugger laat zich niet meer zo verrekkershendig kisten. Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5.